van Kamp met het NOS-journaal. De gemeente Nijmegen laat onderzoek doen naar het inzakken van de tribune van het Goffertstadion... tijdens de wedstrijd tussen NEC en Vitesse gisteren. NEC, dat het stadion van de gemeente Nijmegen huurt, steunt het onderzoek. Duidelijk moet worden hoe de tribune heeft kunnen instorten... en of de andere tribunes wel veilig zijn. Het onderzoek wordt uitgevoerd door ingenieursbureau Royal Haskoning DHV... dat eerder onderzoek deed naar het instorten van het dak van het AZ-stadion in 2019. Ook moet zo snel mogelijk duidelijk worden wanneer het Goffertstadion weer gebruikt kan worden. In Den Haag is een man overleden na een aanreding met een tram, meldt de politie. Dat gebeurde bij een tramhalte in de wijk Ipenburg. Meerdere getuigen melden aan persbureau Regio 15 dat het slachtoffer een oudere man is... en dat hij door jongeren voor de tram zou zijn geduwd. Politie kan dat niet bevestigen. Hulpdiensten hebben een burgernetmelding uitgestuurd... waarin wordt gevraagd uit te kijken naar drie jongens met hoodies. Demissionair minister van Justitie en Veiligheid Rapperhaus... heeft tijdens het Veiligheidsberaad de burgemeesters gevraagd... om op korte termijn 800 opvangplekken voor asielzoekers te regelen. Het Veiligheidsberaad heeft afgesproken daar aan mee te werken. zei voorzitter Hubert Bruls tegen Nieuwsuur. Het Veiligheidsberaad is het orgaan... waarin burgemeesters uit alle veiligheidsregio's met elkaar overleggen. Er is behoefte aan plekken waar asielzoekers langer kunnen blijven. Vooral opvangplaatsen voor minderjarige vreemdelingen... die zonder familie naar Nederland komen, zijn hard nodig, zegt de minister. De makers van De Slag om de Schelde zijn enorm teleurgesteld dat de oorlogsfilm niet de Nederlandse inzending voor de Oscars is. Producent Alende Livita zei op NPO Radio 1 er helemaal niks van te begrijpen. Eerder werd bekend dat No Do Not Hesitate de Nederlandse inzending wordt. De Slag om de Schelde trok een half miljoen bezoekers in de bioscoop en won vijf gouden kalveren. Het weer vannacht en buiten koelt af naar 13 graden. Morgenochtend begint grijs met van tijd tot tijd regen. In de middag klaart het op. Temperatuur komt dan tussen de 17 en de 20 graden. Dit is Elke maandagavond. Play it loud. Op ZFM Sanford. Yeah, BASE! How can you go? Get home! What a brother, no, once again, back is the incredible rhyme Animal, the Uncannibal, Public enemy number one My freeze And I got young Can I tell him never, really never had a gun But it's the way that the Terminator X-1 Gotta got me in a cell, put my records, they sell Cause a brother like me said, well Farrah tells the and I think you wanna listen to when it comes to you, what you ought to do is follow For now, how all the people say, make a miracle D the lyrical black is back, all in, we're gonna win, check it out Yeah, y'all, come on Here we go again, hurry yeah. up Cause the brother is mad at mad at the fact that's corrupt like a senator. Soul on the road, but you treat it like soap on a rope. Cause the beats and the lines are so dope. Listen for lessons of saying inside music that the critics are blasting before. They'll never care for the brothers and sisters right across the country has a soap for the war. We got to get them straight. Come, Come on now. They're gonna have to wait till we get, get it right. Radio stations are questioning blackness. They call us a black, but we'll see a real play Turn it up! Bring the noise To me. The crowd runs to me, my DJ is warm. He checks. I call him Norm, you know. He can cut a record from side to side. So with the ride, the glide, so be much safer than a suicide. Soul Control me is the father of your... For what you, for which and you call a bad man Making a music, a music, but you can't do it, you know You call them demos, but we ride demos too What you gonna do, rap is not afraid of you Beat us for Sonny Moto us we gotta water the achieved, for say the DJ could be a bad Stand on his own feet, get you out your seat Beat us for Eric B and LL as well, hell Wax for a handbrake, still like your lap bell Ever, forever, universal, it will sell Time for me to exit, Terminator exit, turn it up Stand my man, the beat's the same when I post those Rock with something's ass, it will last my Roll we'll with the rock star, You never get accepted at. We got the to bleed the fifth, we can't investigate. Don't need to wait, get the record straight, hey, hey I need a fake, got flame a Terminator Exercise checks, play to get paid We got to check it out, then on the avenue A magazine to do is dissing me and dissing you Yeah, I'm telling you Dat was Anthrax met Bring the Noise, samen met de Public Enemies, Chuck D. Ja, lekker uh, groeven nummer, lekker mooi uit je dak uh, op te gaan, hè? Echt wel. Echt wel. Ja, we gaan uh, lekker knallen dit uh, tweede uur. Uh, play it loud. We hebben nog veel meer metal klassiekers in petto, eigenlijk te veel, en we gaan het waarschijnlijk niet eens allemaal redden. Maar we proberen er zoveel mogelijk te draaien. Het wordt harder. En het wordt harder en vetter. En zeker, het horen van het eerste nummer... wat we nu gaan draaien, het is echt hard. Old school death metal uit Nederland. Gorefest. Met Freedom. Nederlandse death metal naar New York hardcore van Agnostic Front met Gotta Go. Maar wij gaan voorlopig nog niet, want we hebben nog een drie kwartier de tijd om lekkere metal klassiekers in de eten te knallen. Met John de Kluiver, gezellig vanavond. Nou... Dat was wel een lekkere vette plaat. Ja, Waarom je ik nog gek, gek van, jongen? Ja. Echt heerlijk. Ja. Je gaat er helemaal uit je bol Zeker weten, band. ja. Ja, ik ben ook gek op uh, hardcore. New York hardcore er wel te verstaan. Want je hebt natuurlijk ook andere hardcore stijlen. <laughs> maar dat is niet wat we leuk vinden. Ja, Madball Ball bijvoorbeeld vind ik lekker. En Sick of It All. Dat is ook allemaal bands uit New York. Geweldige muziek. Heerlijk. Precies. Even lekkere agressie style. op kwijt. Ja, ook uh, mijn stijl inderdaad. Heb, Danceable, uh, funky, alles heb je. Punk, mm, metal, ja. alles door elkaar heen. Zeker. En ze zijn ook uh, ja, de pioniers. Uh, dat was een beetje een van de belangrijkste invloedrijke bands. Uh, de New York hardcore scene. Ze zijn opgericht in 1980. Uh. Dat was een behoorlijke tijd. Uh, Goede jaren gehoren. geweest. Dus toen was dat ik er nog ik niet zeggen. eens. Ja. <laughs> <laughs> en uh, ja, ze zijn natuurlijk... Uh, Bekend uh, vanwege de crossover trash. En dit was het eerste album uh, na vijf jaar uh, sinds One Voice. Uh, het album is Something's Gotta Give waar dit nummer op staat. En we gaan uh, over naar een uh, andere favoriete klassieker van mij. En die heb ik al eens eerder gedraaid in uh, mijn eerste aflevering. Uh, een van mijn favoriete bands, Fear Factory. En jij vertelde me net uh, iets uh, leuks. Uh, ja, ik stond daar. Uh, uh, we waren steeds daar in de Melkweg in de grote zaal. En uh, ik uh, klim dat podium op en ik zie dat die, uh, die zanger... die heb, uh, een beetje moeite met zijn stem. Dus ik zeg, uh, zal ik uh, zo wijzen? Hij zegt, ja, ga maar. Dus, uh, <laughs> cool. Maar ik kende dat nummer echt helemaal uit mijn kop, dus... Uh... Ik heb een uh, behoorlijk stuk van het nummer en het uh, couplet gezongen. En toen uh, was hij weer lekker. Uh -huh. uh, maar ja, toen duw ik het uh, publiek in en uh, niemand die me opving. Dus scheur in mijn kanen Eindelijk. Uh, ja, dat is uh, ah, ja. goed het risico van steeds duiven inderdaad. Het was niet best, maar wel... Uh, nee. Het was wel een vette ervaring en in ieder de geval. En vloer is hard daar, want het is een betonnen Zo. vloer. Ja, oh, inderdaad ja. Dan wil je niet keihard op terechtkomen. En uh, we hadden het over het nummer uh, Replica, waar we Waar je Remplica. mee zong? Ja dat klopt. Ja, ja oké, okay, vet. Nou, dan gaan we hem gelijk maar even inknallen. Hier komt hij. replica. Je hoorde Machine Head met Davidian. En daarvoor hoorde je natuurlijk Fear Factory met Replica. Zoals John de Kluiver al vertelde, heeft hij op het podium met de, de band gestaan. Heel vet natuurlijk. <laughs> Fear Factory al meerdere malen live gezien. Machine Head slechts enkele keer. En jij, heb jij ze wel eens live gezien? Ja, zeker. Festivals, Dynamo Open. Machine Head. Okay. Ja, oh, Oké, okay. vet. Ja, okay. een keer in een uh, hele drukke uitverkochte melkweg. Vond ik niet zo pretje. Nee. <laughs> dat was dan vol en bloedheet. Nou, dat was dat niet wel een gek huis Dat was echt een gek huis. Dat was echt in die maar, tijd echt ja, een, uh, een. de bom hoor. Eigenlijk. Ja, zeker. Een hele vette band Machine Ik volg ze nog steeds. Ze maken over het algemeen nog steeds best wel lekkere ja. muziek. Ja. Maar ze hebben in die coronatijd zag ik ook die blog, vlogs, blogs. Ik weet niet eens hoe het heet, jongen. Ja, vlogs denk ik, videologs. <laughs> ja, ja. Ja, dat ze gewoon uh, uh, opnames of tenminste huis uh, speelden maakten, voor een uh, um, voor hun fans, voor een fans, ja. ja. Op, uh, maar dan op internet. Heel veel bands deden dat inderdaad. Ja. Uh, zag ik. Uh, ja. Nou, je moet toch wat als muzikant zijn. Ja. Je kan niet optreden. Ja, dan moet je toch iets verzinnen. Maar het klonk ja. toch iets anders ja Het was een is, beetje huiskamer. Hier. Ja, precies. Dat is een beetje behelpen. Maar uh, ach, je moet wat. Dat is altijd leuk. En Max Cavalera deed het ook trouwens. Hè? Van, ja, van, uh, vanuit huis. Uh, ja, wat videootjes de Facebook opknallen en zo. Met zijn nou ja, het opnames. wordt wel persoonlijk natuurlijk. Dat ja, is wel dat leuk. vind ik ook ja. erg vet. Maar het wordt er niet veel beter op. Nee. <laughs> <laughs> Ja, en uh, ja, het optreden, uh, dat gaat nu langzamerhand gelukkig weer een beetje door. Maar er zijn natuurlijk ook een hoop optredens die niet uh, doorgaan kunnen ah, vinden. Ja, dat is wel jammer. in, uh, in december zou ja, uh, Sepultura in uh, de patronaat staan. Ja, ja, zonder dat ze nou weer een... Uh, ja, het wordt weer een jaar uitgesteld. Met een jaar uitgesteld wordt, Eikos. ja. ja. <laughs> kom op. Het kan nu. Er zijn zoveel gevaccineerden in Nederland. Het ja. is nu hartstikke veilig om op uh, te treden Maar goed... Ja, ze kiezen ervoor en uh, het is niet anders. Maar we gaan uh, verder met een lekkere uh, ja, hardcore knaller ook weer, hè? Komen die gasten nou ook uit uh, New York eigenlijk, BioWizard? BioWizard, ja. Volgens mij ook, hè? Ja, zeker. Altijd vet. Uh, en we gaan uh, draaien. Uh, oude West New York hardcore. Yeah. Love it. Tales from the hard side. Kom nu. Hard the side. Ik denk dat concern dat ik heb... is de attitudes die zijn gecreëerd onder veel van onze jongeren in which they tend to glorify uh, and to make heroes out of those who uh, engage in criminal Snap Your Neck uit 1994. Er komt een hoop goeds uit 1994 de eerste single van het album ja dat is wel zo want er staan een hoop uh, nummers uit 1994 op je lijstje oh je bent oh. zelf niet uit 94 dat niet nee nee ik ben er wel iets ouder dan uh, dat ik kom uit 81 ja weet ik daarvoor hoorde je natuurlijk biohazard en new york hardcore Of misschien je vriendin nee ook niet die is ietsjes jonger maar dan mij dan niet dan 94 nou, ja, Prong natuurlijk. Dit nummer kreeg wel veel airplay dankzij MTV. Bij onder andere Beavis and Budhead. Ja, wereldband. Ja, ik heb al zeker. Ik keer gezien, jongen. En ze stonden ook in het voorprogramma van uh, Sepultura en Pantera meerdere malen. Tijdens de Chaos AD Tours en de Far Beyond Driven Tours van Pantera. Een hele vette band. Ik was er zelf nog niet zo bekend mee, maar uh, dankzij uh, John nu dus wel. Nou, spelen en ik van hem, vaak in Nederland. Ja, ja, dat had, uh, had ik gezien inderdaad. Ook vaak in Haarlem en Melkweg. Ja. En er zat een concertkaartje bijgevoegd in jouw CD. Je was dat ook geweest. Die is al een paar jaar geleden. Die is alweer even geleden. 2002 zag ik, geloof ik. Dus, uh... nee, jongen, ik ben al bijna dood. Jongen. Nee, joh, dat valt best mee. Maar je hebt wel heel veel ervaringen wat dat betreft. Kak concerten. Je hebt heel wat gezien, denk ik. Dingen doen. Ja, Prong zei je vijf keer? Nou ja, zeker, meer, Ja, meer. Ik weet niet hoeveel. Vaak in ieder geval. Ja. Maar een van jouw favoriete bands, dus. Nou doen. ja, ik vind. Weet je wat ik fijn vind? Dat zijn uh, dit soort bands die zijn uh, niet heel bekend bij het hele grote publiek, nee, maar wel bij de underground scene zijn ze echt super, uh, super geliefd. Ja. ja, het zijn sukke leuke gasten. Oké, okay, je kent ze ook persoonlijk. Nou ja, ik ken ze niet zelf persoonlijk, maar, maar in ieder geval je hebt ze gesproken. qua optredens en qua hoe ze met hun uh, mensen omgaan. Uh, in een optreden zijn, dus mm -hmm. zo de, echt joviale, leuke band. Oké. Okay. Geen capsules, Nee, ja, dat uh, kan ik ook wel waarderen wow. inderdaad. Gewoon uh, lekker underground zien. Ja. Niet ja, commerciële. Leuk. Dat uh, vind ik zelf ook leuk. En uh, nog even een lekkere vette grindcore classic gaan we erin winkel nu van uh, de Britten Nepal Death. Ja. Breathe to breathe. Wow. Seidel Tendencies. Ja, de... can't bring me down. Top band. Ja, zeker. En ook de band waar Robert Trujillo in speelde. Voordat hij met Metallica uh, precies werd. Ja, niet zo gek. Hij kreeg een miljoen gelijk in de ja. zakjes. Ja, zo, so, ja, dat zou ik ook wel willen spelen voor Metallica. Als ik dat kreeg. Ja. <laughs> dit was het eerste singeltje van het album. Dit album veranderde de band van stijl van punk naar thrash metal. Dit was wel duidelijk hoorbaar inderdaad. Uh, we gaan niet te veel lullen, want we hebben niet zo heel veel tijd meer. En nog wat nummertjes in petto. En we gaan nu uh, een van mijn favoriete bands, Sepultura. Met yes, Roots. Bloody Roots. op Roots, Bloody Roots, maar er zat een heel andere cd in. Dus uh, we hoorden Arise van Sepultura ook niet verkeerd. Mijn schuld. Nee, geen probleem, man. <laughs> het is hier op Sepultura. <laughs> Tweede foutje van vanavond. Geen probleem, we maken er maar een grapje over. Uh, dit was dus uh, erg lekker knallen geblazen. Ja, Arise, uh, inderdaad. Uh, roots, Bloody Roots wou ik dus draaien. Jammer. Uh, dat was een uh, Hoesje ligt hier. Zesde studio album van uh, Max Cavalera. En ook het laatste album met hem. Want hierna richtte die, die uh, Soulfly op. Ja, klopt. Ja, ook een uh, lekkere band. Niet Heb ik ook flex. eerder gedraaid. Zeker niet verkeerd. Uh, we knallen er nog even een nummertje in. Want we hebben nog uh, ruim zes minuten... voordat uh, het uur er alweer op zit. Uh, het is snel gegaan. We hebben niet alles kunnen draaien, helaas. Maar uh, ik denk wel een reden om uh, een keer terug te komen. Ja, Lijk je goed, dat wat? jongen. Ja, toch? We hebben nog genoeg muziek... Uh, dat we kunnen draaien ja, bij jou. Ja, er ligt nogal uh, wat. Daarom. En het is gezellig. En uh, we houden... Uh, ja, alles open voor, voor een volgende aflevering. Maar nu eerst een grote klassieker in het trash metal scène. Slayer met... Raining Blood. Yeah! met Raining Blood en nu wordt natuurlijk de regen als afsluiter van het nummer afkomstig van het album Raining Blood uit 86 alweer. Dat was een doorbraakalbum voor Slayer. Het Nummer is geschreven door Jeff Hanneman en Kerry King. Helaas Jeff Hanneman is niet meer onder ons. En Slayer eigenlijk ook niet meer, want ze trainen niet meer op. Het is klaar met Slayer. Maar ja, jammer. Ja, zeker jammer dat het een goede lijf bent. Je moet stoppen op je hoogtepunt. Dat is waar, dat is waar. Laat mijn vrouw het maar niet horen. Om stoppen op het hoogtepunt te hebben, we gaan ook zo stoppen. Want het tweede uur zit er helaas wel weer op. Dit gaat veel te snel, man. Het gaat echt veel te snel. Eigenlijk wel, we moeten gewoon drie uur uitzenden, want het is eigenlijk te kort. We hebben helaas twee uh, nummers niet kunnen draaien. Meerdere nummers niet, we hebben er een paar moeten schrappen. Maar uh, ja, het is even niet anders. Twee uurtjes nee, ik, is het uh, Ik kan nog wel worden. 28 programma's vullen. Echt voor... hè? <laughs> anders ik wel. <laughs> nou ja, je bent altijd welkom om terug te komen. Het was heel erg gezellig... Uh... Vanavond. Ik vond het ook leuk dat je me uitgenodigd hebt. Dankjewel. Ja, graag gedaan. En uh, als je zin hebt om terug te komen... dan ben je van harte welkom ja. uh, om uh, nou, nog meer van jouw uh, muziekkeuze te laten horen. Dat nou, gaan we doen. En uh, nou, luisteraars, als er nog luisteraars zijn op dit tijdstip... Vol je geroepen als je interesse hebt om uh, ook uh, mee te doen in dit programma... en jouw muziekkeuze te laten horen. Dan kun je me altijd een berichtje sturen op Facebook of via Messenger of WhatsApp. En wij gaan hiermee afsluiten. Bedankt voor het luisteren. Dit was Play It Loud de maandagavond met John de Gluiver en Marcel van Kuik. Tot zover het ritme van ZFM Via de kabel op 104.5.